3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Turkije is hoogst geïrriteerd over de uitspraken... tijdens het Duitse verkiezingsdebat van gisteren. Daarin zei zowel CDU-leider Merkel als haar SPD-opponent Schulz... dat Turkije geen lid kan worden van de EU. De Turkse EU-minister Tselik beschuldigde hen ervan... de grondbeschinselen van de Europese Unie te ondermijnen. Ook schreef hij op Twitter dat Merkel en Schulz... een Berlijnse muur met stenen van populisme aan het bouwen zijn. Schiphol gaat door met de veiligheidscontroles... waar mensen met alleen een kleine tas als handbagage door mogen. Volgens de luchthaven bleek tijdens een experiment... dat die controles een stuk sneller gaan. De zogenoemde small bags only doorgangen blijven nu langer open. Het demissionaire kabinet heeft de militaire defensies van Nederland verlengd. Militairen zullen ook volgend jaar meedoen aan de missies in Mali... Afghanistan, Litouwen en voor de kust van Afrika... En Nederland blijft ook in Jordanië voor de strijd tegen IS in Irak en Syrië. De politie heeft een man opgepakt die op de A4 bij Leiden zou hebben geprobeerd een vrouw van de weg te rijden. De vrouw stond gisterochtend bij het tankstation ter hoogte van Leiderdorp... toen ze een woordenwisseling kreeg met een andere automobilist. Die man beschadigde daarop haar auto en achtervolgde haar de A4 op. Daar probeerde hij haar een paar keer van de weg te rijden. De Amsterdammer van 26 is opgepakt voor poging tot doodslag. Ruud Gullit heeft spijt van het filmpje dat hij gisteren... na de winst van Oranje in de kleedkamer opnam en op Twitter zette. De assistent Bondscoach kreeg veel kritiek daarop vanuit de voetbalwereld... omdat de kleedkamer heilig is voor spelers en trainers. Maar ook dat hij zei dat het een fantastische wedstrijd was tegen Bulgarije... werd hem niet in dank afgenomen. Gullit zegt dat hij iets te enthousiast was en dat hij het niet had moeten doen. Het weer in het noorden van het land vrij zonnig. In het zuiden meer bewolking. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht lokaal wat regen. De morgen is het wisselend bewolkt bij 20 tot 24 graden. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Conseguiras dat je meer de no hay cuidado que la Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Se de mí que nadie sepa mi sufrir.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 al alvezo de tu boca, yo me di amor de mis amores treinta mía, que insiste que no puedo conformarme sin poder descansar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero con conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste Decir que una mujer een mi suerte, muziek, een muziek, een muziek, een mí sufrir. muziek, een muziek, een muziek, een muziek, een muziek, ik ga niet ga niet meer naar je toe. Ik ga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 Van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. Zie FM met een Z. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. She won't tell you why Except for the night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 you And if the winds don't catch you, I will, I will If the wind's not there, I'm here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 Oh mon ton cœur nana Na, na.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 Take it off like you're home.